Goedemorgen. Ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. EasyJet gaat nog meer vluchten vanaf Schiphol schrappen. De prijsvechter zei eerder ook al dat er toestellen aan de grond zouden blijven door het personeelstekort, maar dat worden er dus nog meer. Ook op vliegveld Gatwick in Londen worden EasyJet vluchten gecanceld. Daar was het eerder deze maand nog superdruk. It makes us think to, twice about traveling again. It really mm Het -hmm. you need such you need nerves of steel and a huge amount of energy and to be very flexible in en de, en are very not Hoeveel extra vluchten er op Schiphol worden geannuleerd en welke het zijn, is nog niet bekend. En er is een stapje in de goede richting gezet voor de oranje vrouwen. Vanaf 1 juli krijgen zij van de KNVB dezelfde premies als de mannen. Dan kun je denken aan het bedrag dat de speelsters krijgen wanneer er een foto van hun wordt gebruikt. De bond noemt het een historische stap, maar ook een eerste stap. Ze hopen dat in de toekomst ook vergoedingen van de FIFA en UEFA omhoog gaan. TK Voetbal voor Vrouwen begint over twee weken. Op 9 juli spelen de Oranje Vrouwen tegen Zweden. Tientallen automobilisten die vanochtend op de A4 onder een rood kruis doorreden... krijgen binnenkort een boete thuisgestuurd. Vanwege een kapotte vrachtwagen was bij Leidschendam een rijstrook afgesloten. Veel mensen negeerden dat en reden gewoon door. Klanten die gedoe hebben met streamingsdienst Fireplay krijgen compensatie. Ze kunnen bijvoorbeeld een deel van hun geld terugkrijgen, zegt de Consumentenbond... Er wordt al een tijd geklaagd over haperende beelden of de verbinding die er helemaal uitklapt. Dat is niet echt fijn als je naar de race van Max Verstappen zit te kijken. En het weer nog een prima zomerdagje. Droog en vooral in het zuiden ook zonnig. Er kunnen wel wat stapelwolken ontstaan bij 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Eim de Hart van de ANWB. Op de afsluitdijk richting Noord-Holland vanuit Friesland... drie kilometer file tussen brees en Den Oever. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Een Zeer goedemorgen op zaterdag 18 juni. Uh, wij doen weer goedemorgenantwoord vanuit de studio aan de Tolweg. En mocht je een keer komen luisteren uh, of radio kijken, kom dan gerust langs. We hebben altijd wel een leuk plekje voor de gasten. Wij gaan vandaag praten met Peter Tromp over een zwemproject voor volwassenen uh, van 18 jaar. Daarna praten we met Gerald Scholten. Die hebben een tijd niet gesproken en de duinwachter vertelt... Als derde gaan wij luisteren en praten. Eerst luisteren naar het lied van Zandvoort, van John Robbe. En dat is gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie in de uh, première gegaan. De nieuwe scooters in uh, Zandvoort zijn van co-sharing... en wij gaan uh, met iemand praten daarover. We weten nog niet wie, maar als het goed is... krijgen we daar nog een telefoonnummer van. Als uh, vierde in dit uh, tweede uur gaan wij praten met Jolien Spoelstra. Zij heeft een boek uitgebracht, uh, Zinderend Leven... En zij komt dat te toelichten. En als laatste gaan wij natuurlijk vertellen over de Durf en Doedag... die vandaag gedaan wordt bij de scouting. Isabel, hoe is het met de muziekjes? Uh, ja, die gaat goed. Alleen uh, kwam ik erachter dat uh, waarschijnlijk het uh, eerste muziekje... niet helemaal volledig goed erop stond. <laughs> nou, nu zou ik nog een muziekje draaien en dan gaan we Peter Trom bellen. Is goed. good at saving, but I'm good at holding on like the way the sparkle never leaves your eyes. I'm not good at leaving, but I'm good at getting gone and I'm giving all I have to get me by. I'd swing the river up and back if it make me all oh mad. Oh, I'd swing the river up and back if it make me all oh mad. I'm not good at talking, but I'm good at speaking up. Telling Martin Paul just how it is. I'm no good at joking, but I'm good at cracking up. So kick your shoes off. I'm bright swimming but i'll give it all i got till i finally float away inside your verder nog even vermeld dat de techniek gedaan wordt door Isabel Geurensen. dus jingles en de muziek door Jelme Koper gefabriceerd zijn en de redactie door Geli Rutte. En mijn naam is Ben Zonneveld. Peter Tromp, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben. En Peter, kan jij niet zwemmen? Uh, als de beste. <lacht> en, uh, ik ben in de tijd opgegroeid dat het allemaal nog via de school ging. en Dat was uh, een van de verplichte vakken eigenlijk onder sport, ook zwemmen. En in die tijd was er gewoon uh, niks aan de hand met dat gezien als een vanzelfsprekendheid. En uh, helaas is dat tegenwoordig niet meer zo of schoon uh, onze gemeente Zandvoort heel goed bezig is... om alle jongeren uh, jonger dan 18 jaar de kans de mogelijkheid te bieden uh, via een... Uh, ...bijdragen, ook wel een eigen bijdrage natuurlijk... ...maar ze worden daarin ook mede gefinancierd om een zwemdiploma te halen. En helaas geldt dat alleen voor de groep mensen tot 18 jaar... ...zowel mannen als vrouwen. Alles wat ouder is dan 18 jaar, daar zijn hoogenaamd geen mogelijkheden voor. We hebben natuurlijk uh, uh, veel uh, autochtone, bewoners, autochtone bewoners in uh, Zandvoort-Noord wonen... ...waarvan er heel veel niet kunnen zwemmen via... Uh, ...koken aan zee, wat we toen het deed, uh, deden in Pluspunt uh, in Zandvoort Noord... ...kwam ik erachter dat er heel veel mensen waren die niet konden zwemmen... ...en uh, samen met Hella Banders hebben wij, en dan spreek ik al over... Uh, ...oktober, november 2020 toen het, het plan opgevat om te kijken of we daar niet wat aan konden doen... ...en dan wel alles via Pluspunt. En zo is het idee eigenlijk geboren... <tus> En uh, corona heeft zo goed uh, in het eten gegooid ten aanzien van zwemmen natuurlijk. Dus het heeft lang geduurd, het heeft een hele tijd stilgelegen. Maar uh, we zijn in een gelukkige omstandigheid dat we daar maandagavond tussen 7 en 9, en met daar bedoel ik het zwembad Nieuwenkun, die voor een uh, hele schappelijke prijs 2 uh, uur op maandagavond het zwembad verhuurt. Die mensen krijgen les van uh, iemand van Paspoort. Die is dus beëdigd en gecertificeerd. Dat moet, als je je A-diploma wil halen. Mm -hmm. En uh, tussen 7 en 8 een groep. En tussen 8 en 9 een groep. En dat loopt nu vanaf officieel zijn we gestart. Ongeveer uh, uh, bijna een jaar later, verleden jaar september, oktober zijn we gestart. En uh, met als resultaat... ...dat er maandag aanstaande bij het zwembad de planeet... ...middels om twee uur, de eerste vier gaan afzwemmen. Er is een wachtlijst, omdat we maar met zeven à acht vrouwen, zeker mannen, daar terecht kunnen... ...in het zwembad van de Unicum. Dat is natuurlijk niet zo groot. Dus uh, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wat we wel hebben gezegd in overleg met hele Wanders van Pluspunt... Mm -hmm. Het moet niet zo zijn dat alles uh, vergoed wordt. Er moet een beetje uh, een, een drang op zitten om te komen. Dus er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 5 euro per uur. Per uur? En hoe, hoeveel uur zwem je dan voor een diploma? 1 uur dan en... zwem je. En voor ieder uur dat je zwemt moet je 5 euro bijbetalen. Dus die mensen moeten 20 euro per maand betalen. Nou, en... voor 20 euro per maand en dan 4 uur les... Krijg jij nergens uh, een zwemdiploma aan? Hoe, hoe hoeveel lessen hebben mensen nodig voor een uh, diploma aan? Nou ja, de, we zijn dus medio september begonnen. Er is nog een vakantie geweest. Dus ik denk dat we nu een maand of uh, uh, acht, negen verder zijn. Inmiddels. En uh, dat betekent dus een les tussen de dertig en veertig de lessen. Oké. Okay. Maar het is ook een beetje afhankelijk, heeft de uh, zweminstructrice mij verteld. Het is ook een beetje afhankelijk van het feit. Uh, er zijn dus ook vrouwen die zich aanmelden met watervrees. Nou, dat moet je eerst overwinnen en dan ben je alweer een succes verder. Ja. En, uh, dus er zit wel verschil in. De ene leert het makkelijker dan de andere. Oké. Okay. Hey, um, je hebt het over een wachtlijst. Ja. Um, ho hoeveel staan erop? Nou, volgens mij staan er nog hetzelfde aantal op wat nu aan het zwemmen is. En dat betekent dus tussen de 15 en de 20, zeker mannen of vrouwen. Oké, okay, die... Het, uh... Uh, het, het, het vreemde feit doet zich voor eigenlijk dat er maar heel weinig tot geen mannen zich aanmelden. Maar dat het voor 90, 95 procent bijna allemaal vrouwen zijn. Dat is wel opvallend, ja. Dat is heel opvallend. Maar in die gemeenschappen zoals die daar leven in uh, Zandvoort... Zijn de mannen toch een beetje beschaamd om te moeten bekennen dat ze niet kunnen zwemmen? En de vrouwen hebben daar op een of andere manier veel minder last van. O, ja, je... Dat maakt ons niet zoveel uit. Waar nee. het om gaat, we hebben een kuststrook van bijna 9 kilometer. Mm -hmm. En ook die mensen komen graag op het strand. Dus we willen ook die mensen de gelegenheid geven om uh, een diploma te kunnen halen. Nou, in ieder geval dat je uh, in, in, de, in het water, in de zee, een beetje veilig bent. Want... We weten allemaal Juist. hoe het gaat. En inderdaad, wat jij zegt, vroeger was het gewoon heel normaal... dat je uh, al heel vroeg uh, naar een zwembad gestuurd werd of de school zwemmen. En dat is niet meer. Ja. Maar nu boven ja. die 18, hè? Je zegt ja. zelf al, er zijn uh, meer vrouwen als mannen. En dat komt zich ook terug op die wachtlijst. Um, ja. Als mannen zich ook op willen geven, waar moeten ze dat doen? Bij uh, pluspunt uh, Noords. En uh, dan kunnen ze gewoon naar de receptie en dan kunnen ze zeggen... ik meld mij aan voor de wachtlijst. En de mensen moeten er rekening mee houden dat het 5 euro per uur kost. Ja. Ze uh, moeten uh, op eigen gelegenheid naar Zwembad Nuunicum. Nou, we hebben een hele goede busverbinding, dus die stopt daar ook voor de deur. Ja. Dus dat gaat, dat werkt allemaal goed. En uh, van de acht mensen die lesgeven zijn er altijd sinds nu toe uh, uh, zes ...tot zeven vrouwen. Er is altijd wel iemand die niet kan, natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, de wens om te leren is wel degelijk aanwezig... ...en dat uh, maakt het hartstikke leuk, natuurlijk. Oh, ja. En uh, we zijn uh, onderling hulpbetoon heel dankbaar voor een bijdrage... ...want het kost natuurlijk geld. Kijk, uh, die zweminstructuur is van Carsport. Nou, ...die moet gewoon betaald worden. Ja. Uh, de huren moeten betaald worden van het zwembad... ...dus dat kost wel geld... Dus dankzij de Sportraad, Haarlem-Zandvoort en onderling hulpbetoon... Ik heb geleerd, als jij om subsidie gaat vragen... moet je proberen om meerdere partijen mm -hmm. uh, uh, te krijgen. Zodat je tegen de een kan zeggen, je hoeft het niet alleen te betalen... de ander betaalt ook mee. Do doet de gemeente uh, ook wat? De gemeente doet via de Sportraad okay. uh, voor een bedrag. Het hele project uh, is begonnen met een subsidietotaal uh, van 6000 euro... 3.000 euro namens de Sportraad Haarlem-Zandvoort. 3.000 euro oh. namens Onderling Hulppetoon. Onderling Hulppetoon heeft wel gezegd dat het eenmalig is. Maar waar ik nu mee bezig ben om te zorgen dat het project voortgang houdt. Mm -hmm. uh, het is nu juni. Zoals we het nu kunnen bekijken is die pot van 6.000 euro uh, ongeveer eind van het jaar op. En daar mag het eigenlijk niet mee stoppen. Want er zijn nog steeds wachtlijsten. Ergo, de dames die nu afzwemmen voor in A, hebben al aangegeven dat ze heel graag door willen gaan voor een B en C. Ja, ja, ja. Maar, ja. zeggen wij, dat is hartstikke leuk, maar dan kom je wel achter op de lach, wachtlijst. Want er zijn mensen die ook door corona al meer dan een jaar wachten. Mm -hmm. En die komen dus eerst aan de beurt. Ja, dus het blijft al een, een, een soort van doorlopend proces. En daar heb je natuurlijk geld voor nodig. Ja. Dus je gaat de boer op voor uh, sponsors. Dan gaan we de boer op voor sponsors. Oké. Okay. Blijven we bezig zo, hè, op die manier. <laughs> ja, je doet toch niks. Ja. Het geldt een hoop. Ja. Peter, veel succes met uh, het volgende project. Het volhouden van het zwemgroep. Um, nou, we horen graag als het weer, uh, weer de nieuws is over uh, de Zwemclub. Hartstikke goed. En uh, ik wens je veel plezier en een prettig weekend. We gaan ervoor. Dank je wel, hè. Dank je wel. Dag. Drowned deep inside of me is Gerard Scholten. Gerard, leuk weer een keer in de studio te komen. Ja, goedemorgen. Inderdaad, vind ik ook. Ja. Ik kon het nog vinden. <laughs> nou ja, het is voor jou niet zo ver, want je wandelt zo de duin in. Ja, en, en ik wandel zo van mijn huis hier naartoe. Ja, dat begrijp dus... ik. <laughs> zo, ja, zo, heel zo kom je bij. hier snel. Hey, um, er gebeurt van alles in de duinen. De nou. natuur uh, explodeert op het ogenblik, want het uh, was natuurlijk de hele tijd hartstikke droog. Toen hebben wij wat fikse buien gehad in, het, uh, in, het, nou, in, in, in Zandvoort en in Nederland. Toen zag je alles heel snel groen worden en opbloeien. Is dat in de duin ook zo? Ja, geweldig. Geweldig. Echt waar. Dat ik, dat ik, uh, ik, ik, ik ben nog niet zo lang geleden op vakantie geweest. Ik kwam terug uh, zo'n vier weken geleden. Ik dacht, jezus, wat een, der, een dorre bende. dacht ik bij ja. mezelf. Dacht, oh, wat erg. Als je weer weet je, als het nu wel allemaal doodgaat en het wordt een hele hete zomer. En, maar nu afgelopen weken hebben we constant regenzon. Uh, regen, zon. Ja, dat is voor de natuur vanzelf uh, heerlijk. En vooral in Zandvoort in omgeving, met, nou, dat zegt het al, met al dat zand. Mm -hmm. En in de duinen is het ook zo. Dus je ziet het gewoon weer groener worden. En uh, bomen, planten, ja, die profiteren ervan. Gaat dat niet te hard? Nee. nee, nee, wat, nee wat. Nou, omdat je de hele wereld hoort over klimaatverandering en weersverschuivingen. Het is nu, in Spanje is het uh, bloedje een bloedje heet. Uh, dus er gebeurt wel wat. Maar dat merk je dus niet echt in de Duinen nog. Nee, nee. Kijk, uh, we hebben wel jaren gehad. Dan bleef het droog. Ja, en dan is het moeilijk te herstellen, weet je wel. En dat, dat zag je hier in de tuintjes in Zandvoort uh, dan ook. Maar nu uh, is het gewoon... Je ziet iets door het weer. Maar ook, doordat er toch ook minder damwetten lopen. Uh, zie je toch groener worden. Ik, ik zie bijvoorbeeld aan, uh, aan de Duindorens. Die knoppen van de Duindoren die waren ook lekker allemaal aangezet ja, ja. door die, door die damhetten. Het is ook veel minder. Dus in totaliteit is het gewoon groener geworden. En daar profiteren ja, de, de, de planten van. En het, maar ook de dieren. Maar je, roept, uh, je, je zegt ook: er zijn minder damhetten. Uh, dat is nog steeds aan het afnemen die hele populaties. Van ja. de, de, de totale ja. uh, wildstand zal ik zeggen. Ja, dat gaat de goede kant op. Ja. Maar ja, we hebben natuurlijk weer een geboortegolf gehad nu... met uh, jonge kalfjes. Ja, ja die zijn, dat is net zo'n beetje begonnen. Hè. Dat, normaal gesproken is dat half uh, juni. Maar haar, we zagen nu al... dat is misschien ook een, ja, een verschuiving. Maar goed, we zagen de eerste uh, kalfjes uh, begin juni al. En, uh, en nu, ja, nu is het gewoon... als je nu rondwandelt in het beboste gedeelte... Hè, de oude strandvallen, ja. Dus dan moet je er hier bij Zandvoort in bij de Zandvoortslaan of bij de Ovaasen of uh, vogelenzang. Ja, dan uh, als, je, als je dan goed kijkt, je ziet het ook al aan de hinden. Want de hinde is dan wat... Uh, de, de moeder is wat schichtig. Want dat ja. kalfje ligt ergens. En daar komt ze uh, een paar keer per dag uh, bij terug om... Uh, om te ja, voeren? Om, ja, om, om, om melk te geven. Dus uh, als je daar dan goed oplet, dan denk je... Hé, hey, hier in de buurt moet een kalfje ja, maar... liggen. Maar ja, ik zeg ook altijd... Uh, heb, uh, heb er wel respect voor. Ga hem niet verstoren. Kijk, zie hem liggen. Maak dan bijvoorbeeld een foto op afstand of zo. Of blijf even ga kijken. Ga niet aaien. Maar ga niet in de buurt komen. Nee, nee. En, uh, en, en loop gewoon weer door daarna. Wat dus, uh, is een prachtig gezicht als je dan op een gegeven moment... Uh, zo'n kalfje met, uh, met zo'n hinde mee ziet hobbelen. Ja, prachtig. Maar basically blijft het, het beestje eerst voorlopig nog even liggen... Om, om te groeien en te rusten. Ja. En daarna gaat ze weer ja. uh, lopen met moeders. Uh, zou moeders agressief worden als je in de buurt komt? Nou, weet je wat ik wel eens gezien heb? Ja, Het is in de natuur vanzelf eten en gegeten worden... Mm -hmm. dat een vos een kalfje aanviel. Want ja. dat kalfje is in het begin... de eerste 48 uur... Uh, ja eigenlijk een beetje kansloos... tegen zo'n vos. Daarna begint hij al mee te lopen met, met moeders. En dan heeft hij alweer scherpe hoefjes. En dan kan hij goed van zich aftrappen. Ja, ja. Dat heb ik wel eens gezien. En, uh, maar toen kwam... Ja, die, die, dat kalfje lag in de, in de struiken. Die vos kwam eraan. En ik denk: wat doet die, die hinde nou? Die zat te stampen op de grond. Weet je, en, en, en, en uh, kwam steeds dichterbij. En die liet zich dus niet wegjagen door die vos. Maar die vos die werd er toch een beetje bang van. Dus waarschijnlijk heeft ze de jonker gered. Toch, toch een soort bescherming. Ja, uh, ja. ja. ook ja, een mooi tof. gezicht. Hey, er ligt ook een mooi doosje op tafel. Dat is voor kijkers natuurlijk uh, niks, want die zien dat niet. Nee. Maar ik zie twee vleugels liggen. Ja, Daar zit ja. een verhaal achter. Ja, ik, ik, ja zeker. Ja, het, het is nu natuurlijk uh, uh, een geboortegolf in de duin. Hè? En je ziet uh, zowel bij de, bij, de, bij de herten, maar ook bij de vogels. En wat, wat je ook ziet, zijn dus heel veel zwaluwen. En de jonge zwaluwen zijn al uh, uitgevlogen. En wij hier boven het dorp hebben ook die gierzwaluwen allemaal. Dat is een zwaluw een beetje met sikkelvormige vleugels... En die gieren echt letterlijk door de lucht. Als je buiten lekker zit... Nou, wie doet dat ja, als dat kan? Dat wie doet dat nou niet, hè? <laughs> nou, en, en die komen ze... Zo, zo gauw het een beetje schemerig wordt... komen ze... Ja. En uh, uiteindelijk komen de vleermuisjes dan ook, hè? Die kleine watervleermuisjes. Ja. Maar dan gieren ze door de lucht heen. En wat zie ik dan in het duin? Want daar barst het van de vlinders en de libelles, En daar jagen ze op. Dat is... Dat is dus, uh, die, die pakken ze in de lucht met hun pootjes. Knippen. Uh, die vleugels af. Dat is niet lekker. Dat is niet lekker voor die libel. <laughs> Peuzelen die, die libel in de lucht op... en dan zie je die vleugels... ja, het zijn vleugeltjes toch wel van... van, van nou, 6 7 centimeter... en uh, heel... Die, die, die, die lichtgevend bijna... die dwarrelen naar beneden. Dus, maar er zijn zoveel van die gierzwaluwen... dus je ziet dat nou, regelmatig... dat je denkt, wat, wat gaat, komt, komt er naar beneden. naar beneden? Ja, <laughs> dus ik denk... Ik, ik neem er een paar mee... Ik doe ze in het doosje. Ik vind dat echt een mooie ja, spoor van de, van de natuur. Er staat ook een heel stuk in, in de nieuwe struinen van, van jullie dat er heel veel libellen zijn in, in ja. de duinen. Ja. Ik vind het wel grappig, want er staat hier de snelst vliegende insecten en die halen 50 tot 80 kilometer per uur. Ja, he, die... Dan moet je als gierzwaluw toch achteraan. Ja, maar die gierzwaluw, samen met de boomvalk, dat is ook zo'n heel, dat is de snelste vogels een beetje. Dat, trouwens, dat is ook wel weer een leuk verhaal. Die boomvalk, die jonge boomvalken... leren vliegen om uh, een gierzwaluw te vangen. Nou, en die, oh. die giersvaluwe zijn razendsnel. Maar die boomvalk, ja, die moet het van uh, zijn snelheid hebben... als hij zich naar beneden laat denderen. Zijn uh, dus, pootjes vooruit. Ja, zijn pootjes vooruit. Dus zo leren ze op de snelste vogel... tussen die, die giersvaluwe te pakken. En die uh, giersvaluwe, ja, dat is echt een acrobaat in de lucht... Dus de libelle, die kan wel snel. Maar hij, hij is zo wendbaar, die Gierswauw. Dus die krijgt er altijd wel een paar te pakken. En, en zoals je kan lezen, dat zijn ja, ja. hele mooie namen. He? Paardenbijter. Ja, ja. En, en, en uh, die andere hele grote, de keizerslibel. Dus ja, dat is een lekker hapje voor hem uh, gelijk. Um, dat zijn de libellen en de Gierswauwde. Wat gebeurt er nog meer in de duinen? Ja, nou ja, het... Um, ja... Uh, Heel een boel, hele boel, Ik heb hier bijvoorbeeld nog staan, er is een uh, nieuwe oever aangelegd. Dat is de natuurvriendelijke Oever. <coughs> Mensen die dan uh, bij de Zandvoortselaar naar binnen gaan... of bij het Brede Rode Pad, of bij de Tilanuspad. Ja, als, je... we, als we vanaf uh, uh, hier de Zandvoortselaar gaan... wat is dan de mooiste route om daar te komen? De, uh, je gaat bij het restaurant inderdaad naar binnen. Dan ja. ga je net voor de brug, ga je naar uh, rechts. Dan loop je helemaal langs het westerknaal. Ja. En, en na een paar honderd meter zie je al dat de oever is, uh, de gehele graslaag is weggeschoven. En het is geen steile oever meer. meer. Het is een, uh, een rechte oever met, met ja, uh, met poeltjes erin gemaakt. En daar profiteren enorm veel, ja, watvogels van. Uh, oevervogels, maar ook weer insecten, kikkers. En, uh, dus dat noemen ze een natuurvriendelijk oever. Ja. En... Ik, ik vraag dit uh, zo, want ik hoor aan de ene kant... je doet niks aan de natuur... en nu maak je een natuurvriendelijk oever. Ja. Uh, bijt die gedachtegang elkaar niet? Nee, want de, nee, nee, die oevers die hadden ze vroeger... dat was toen de, die kanalen waren gegraven. Dat westenkanaal, die draait helemaal vanaf, vanuit Zuid-Holland. Mm -hmm. Het loopt helemaal aan de buitenkant. Dat is trouwens onze grootste en 90% van al het gezuiverde drinkwater... gaat via dat kanaal naar de Oranjekom... Uh, en dat, dat kanaal was met hele steile oevers gegraven. Ja, dat was toen de stijl. Maar nu denken ze, ja, we moeten de natuur nog een handje helpen... Uh, want het wordt steeds groener. Mm -hmm. ja, daar hadden we het net al even over, door die CO2-uitstoot is dus allemaal. Dus we moeten dat weer afgraven. Dan krijg je uh, zand, meer zandgrond weer terug. En daar profiteren bijvoorbeeld pluffiertjes van... maar ook allerlei soorten eenden. Ik zie er al zwanen in zwemmen. We zien daar kikkervisjes in... En uh, eerst de eerste plantjes die steken ook alweer de kop op. Ja, die zwanen die hebben ook kleintjes, hè? maar die, die moeders die zijn wel agressief. Ja, ja en vooral, nou, en vooral die, vader, hè? Die, uh, die vader, die heeft, dat kun je herkennen, die heeft de grootste knobbel. Is, die is ook net even groter als, uh, als, als moederswaan. Maar je moet niet in de buurt komen, nee, want die kunnen pittig slaan met, die, met hun vleugels. Hè? Kijk, de, uh, als je in de duin loopt en uh, ik zie dat dan. Al ben je al uh, zeg maar 25 meter die richting op... dan gaat meneer al staan. Ja, staan en dan blazen. Een beetje, uh, ja, ja. een beetje die vleugels spreiden. En dan, ja. uh, als je, ja, ik ga er niet dichterbij, want dat is onzin natuurlijk. Maar ja. inderdaad, als je heel dichtbij komt, gaan ze blazen. En dan uh, blijf maar weg. Ja. Maar ook dat is een heel leuk gezicht. Hè? Die zijn ja. ook een beetje in het, uh, in het opgroeien. Ja, en beschermen. Dat, dat, dat, dat doen ze goed. Dat is maar goed ook... Want we hebben bijvoorbeeld, uh, heb ik daar nou al gezien, bij, dat is vlakbij het Huis van het Wester. Nou, daar had de zwaan. En die zijn bezig dan een nest aan het maken. Maar die, dat nest moet zo hoog komen dat hij zelf al droog ligt in het water. Dus ze zijn dat de riet afknagen en allemaal bouwen, bouwen, bouwen. En op een gegeven moment, de eerste eieren waren gelegd. Maar dan heb je de grootste roofdieren in de duin. Dat is de vos. En die, die denkt: eitjes? Ja, precies. En die jaagt gewoon die moederswaan. Als die vader er niet bij is. Jaagt hij eraf, hè? En de vader durft hij niet... Uh... Nee, de vader, dan durft hij Die beschermt weer, maar die moeder kan eigenlijk niks. Die ligt op die eieren en dan komt die, die, die, die vos aan. En dan is het blazen naar elkaar. En, en, en die vos, die ja, zo gauw ze even van het nest af is... grijpt dat ei heel voorzichtig trouwens, hè? He. Heel voorzichtig zwemt ze terug naar de wal. En dan gaat ze naar de, naar de jonge welpjes, naar de ja, jonge vosjes... Dus uh, jong wordt gevoerd door jong. Ja, ja, het is altijd eten gegeten worden. Je, altijd, ja, je <laughs> hebt altijd medelijden met de zwakste, maar ja, als, als, als de sterkste niks hebben, dan gaan die ook allemaal dood. Nou ja, dat, zo, kan je dat natuurlijk, zo moet je er ook eigenlijk een beetje over denken. Ja. Het, natuurlijk is het zielig voor zo'n kalf hier en natuurlijk is het zielig voor zo'n uh, zo, zo zwaan die ineens een ei mist. Maar het is natuurlijk wel de natuur. Ja, en die, en die zwaan die wordt weer slimmer... want die doet verderop, dieper, dieper in het water... waar de vos niet bij niet kan komen. komen. Zijn derde nest, he, die heeft al drie jongen. Ja, dus, dat is dus, slim. Dus dat is weer een eindgoed het, eigenlijk. Eindgoed, <laughs> al goed met dit nou ja, verhaal. Maar, uh, dat is, de natuur ontwikkelt zich. Ja. En, en die vos denkt, ja, dat moet ik niet meer hebben. Die, uh, die eierenstelerij, ik ga ergens anders ja, te wonen. Ja, precies. Ja. Ik zie dat er nog een heleboel op jouw briefje staat... Van, uh, ja. Uit de duinen en struinen. Ja, zeker. Ja, ik, ik had hier ook even staan... de podcast. Oh. Uh, de, de, de podcast... De, de, de podcast van Zandvoort. Ja. He, die is er ja, al he? een tijdje... Uh, die, die, die kun je downloaden. En dan, de Tirelier heet die hier in Zandvoort. He. Dat is van, uh, van Zandvoort, van de IVN. Uh, ja, daar maken we echt elke, elke week... Uh, met Ronald Cassé. Die maakt elke week hele mooie opnames... En, dus ik wilde mensen toch ja, uh, motiveren en aanmoedigen om daar eens naar te, om luisteren. naar te luisteren. Ja, dat zijn echt mooie natuuropnames. Uh. En dat gaat via de Zandvoortse Podcast? Ja. Oké, okay, dus als je intikt in de Zandvoerse Podcast, dan kom je gelijk uit, ja, kom je uit het, bij, de, bij, de bij de series. En dan bij de ja. Tierenlier ga je de, de duin in. Ja, ja. Zo, zo heb ik bijvoorbeeld uh, afgelopen week heb ik een verhaal mogen doen over de Zuidduinen van Zandvoort. Het Zeedorpenlandschap. Nou, wie kent het niet? Nee. Wie is er niet trots op? Nou, ik helemaal, want daar woon ik ook heel dichtbij... met ja. al die teeltakketjes en heel veel bijzondere plantjes. Dus uh, nou, dat, dat is ook een mooie uitzending weer geworden. <coughs> Kijken jullie wel eens bij die landjes? Ja, wij... Bij... Ligt dat binnen of, bu of buiten jullie gebied? Ja, alles uh, zeven meter vanaf de Frans Zwaanstraat is van ons. Dat okay. hebben wij onder beheer moeten we ook toezicht op houden. Dus soms zijn er wel eens wildkampeerders. Ja, die, die sturen we dan s morgens vroeg uh, weg. Daar zijn ze niet altijd blij mee, want die hebben soms wel eens een bakje op. Ja, is ja, we hebben een heerlijke een heerlijke ja. zon voor ja, ja, ja, maar die moeten er gewoon uit en, uh, en wel meer. We hebben wel eens de vrienden van de Zuiduinen. Die ruimen heel vaak uh, de troep op die, die erachter is uh, gebleven. En, uh, dus wij hebben daar toezicht op en de, akkertjes, die teeltakkertjes, daar hebben we er nog vijf van. Daar hebben we weer allemaal nieuwe uh, ongemaakt. omgemaakt. Dus dat doet Waternet, dat doen wij. Maar wie, dat, wie teelt daar? Uh, dat zijn zandvoorders die huren dus als het ware zo'n akkertje... voor een prijs van bijna helemaal niks, 50 euro per jaar. En die, uh, die houden een oude ja, een historie, cultuurhistorisch iets uh, houden ze in stand... Wat, wat, wat, wat telen ze daar allemaal? Want ik, uh, wij doen zelf een beetje aan aardappelen achter het circuit. Ja. Ja, de aardappelvereniging die heeft daar een aantal uh, velden die om de drie, vier jaar cirkelen. En daar is dat alleen maar aardappelen. Ja, ik heb ze gezien. Gisteren nog, prachtig. Ze staan al in bloei, die ze aardappelen. Heel goed in bloei. Ze doen het heel goed. En, nou, het is eigenlijk hetzelfde principe. Deze akkertjes liggen ook wat dieper. Mm -hmm. En uh, hier wordt eigenlijk... Uh, wel Ook, ook de, de duimpieper wordt hier nog wel geteeld. Maar niet alleen dat, maar ook allerlei soorten groentes. Soms mooie snijbloemen. We mogen het eigenlijk zelf weten. Ja, dat, dat, maar... is, dat is bij de uh, uh, PWN anders. Oké, okay, ja. Dat, dat, kijk. Nee, alleen aardappelen. Ja, ja. ja. Nee, dit zijn gewoon teeltakkertjes. Zoals vroeger al... Dat de bomschuiten de, de zee gingen. En, uh, en, en, en de vrouwen die waren hier thuis. En die onderhielden uh, die tuintjes. En ze hadden van alles nodig. Vis hadden ze genoeg. Maar ze hadden ook. Nee, je, nodig. Moet ze hadden je moet groenten. ook aardappelen Ja, aardappelen <laughs> en groentes. Dus dat is nou nog steeds zo. Ja, ja, ja. ja. Nou, mensen luisteren naar de Tierenlieden via de Zandvoort podcast. Uh, verder nog nieuws? Nou, ja, de, de excursies. Nee, ik mis de excursies. Ja, precies. Die staan niet meer achterop. Nee. Nee, het is allemaal online tegenwoordig. Dus ze, ze kunnen gewoon, alle mensen die, die denken geïnteresseerd te zijn... Uh, ja, wat, is, wat gaat er nou plaatsvinden? Die kunnen naar uh, awd.waternet.nl. En daar staan allerlei leuke excursies Of Als ik er twee mag noemen. Er is binnenkort namelijk een avondwandeling met de boswachter... vanaf de ingang oase... Uh, dat is het uh, 22 juni. Dus dat is Van, toch de Van de week? Van de week, week al, hè? Ja. ja. En dan dat is ook wel weer leuk. Die wordt weer voor het eerst gehouden. De fietsexcursie door het duin heen. En dan ga je ook met de boswachter mee. Je kan zelf met je eigen fiets komen. Of je e-bike. Maar wij hebben ook... Uh, Een allemaal, trailer met fietsen. Heel, heel, ja, precies. Hele knappe fietsen. Met versnellingen. En dan gaan we door het hele duin heen. Ook het verboden gebied in. En dan laten we zien... Hoe de floren, fauna, maar ook de waterwinning. Dus hoe dat uh, allemaal in zijn werk gaat. Dat is de 22ste? Dat, dat, is, uh, dat is de 29ste. 29 is fietsexcursie. Ja. Um, gezien het aantal fietsen en uh, wat erin mag. Uh, wat is het maximum deelnemers? 20. 20. 20 deelnemers. Ja, en, en dat is op een woensdag. En het is woensdagmiddag van 2 tot 4 uur. Ja, dat is mooi, echt een mooie excursie. Want, ja, dat is ja zeker komt, een mooie excursie. Je komt in gebieden waar je normaal uh, anders nooit uh, komt. Maar uh, is er nog veel animo voor of heb je dat nog niet bekeken? Het is natuurlijk uh, over anderhalf week. Ja, nee, nee, het, het, moet, <laughs> het moet allemaal weer opstarten. Dat werkt ja, ja, ook, ja, ja. wel wij hebben. Nou, jullie we, hebben tijd gestopt met de, ja, uh, met met de, de coronatijd ja. ja. Dus alles moet weer opstarten. In die coronatijd hadden we verschrikkelijk druk trouwens. Met, I nergens kon je heen, maar wel naar de duinen. Dus, dus daar ieder, waren... iedereen ging ook naar de duinen? Ja, het was echt een feest. Uh, dat is nu wat afgenomen. Uh, en zeker in de zomermaanden. Dan zoeken ze toch meer nee, de nu, mensen. Uh, het nu ga je naar nou strand. Ja, het uh, soms, soms bloedheet in de duinen natuurlijk. Maar uh, dus er, is, nee, er is nog plaats genoeg. Dat zag ik wel. Ja, www.waternet. Ja. Dan NL, .nl. Ja. En daar staat uh, waarschijnlijk ook uh, de rest van uh, struinen in de duinen in. Ja, daar staat het. Uh, en trouwens, er komt. Ik heb gezien nou. dat jouw verhaal gaat over kleuren. Ja, ja dat vind ik zo mooi. Uh, als, als, dit is maar het hebt wel de twee dingen. Je hebt de voorjaarskleuren en de herfstkleuren. Ja. Want, ja. wat vind je mooier? Oeh, dat is een goeie zeg. Nou, het zijn wel de twee jaar tijden waar ja. ik het uh, meest gek op ben. Al, al ben ik, als, als boerenzoon hou ik van ellenjarige tijd. Want anders kan je ook geen boswachter zijn. Als boerenzoon hou uh, je van koeien. Ja, ja. Maar die heb je niet. Nee, die hebben we niet nee. meer. Nee. Vroeger wel. Vroeger wel ja. Maar, uh, had ik die, ja, ook in de duinen ja. en thuis. Maar uh, daar hou ik nog steeds van. Inderdaad. In de duinen zijn ze niet meer. Wie weet, als die dan het enorm teruggedrongen zijn... dat er weer schapen komen. Koeien komen niet gauw weer terug, denk ik. Maar schapen voor de zwerfbewijding... Weet je wel, waar uh, als, als bepaalde exoten, zoals die vogelkers. Is het niet meer zo dat er af en toe een, een, een herder rondloopt met de schapen? Nee, nu niet meer. Nu en, niet meer? Op, alles was al opgevreten en kaal gevreten door die damherten. Dus nee, die moesten er echt allemaal uit. Ja, toen, toen hadden we toch veel last nog van, van die vogelkers. Ja. En uh, die groeit nog steeds. Hoor. Je, je zou zien als, de, als die damherten zo richting uh, de 800 uh, gaan in aantal. ...dan uh, dat die vogelkest weer gelijk zijn terug. Kop opsteekt. Ja, ja. ja, dan maar weer schapen. Ja, dan weer ja. En een herder erbij. Dus, <laughs> ja, uh, ja. Nou, een grappig gezicht, toch? Zeker, prachtig. Ja, echt mooi. de we Mens mensen altijd heel mooi. Dat ja, al. ja. Ja. Gerard, nog nieuws? Nee, dit, dit, dit dat is, is eigenlijk het. alles nou, wat oh, ik hier... Um, waar zijn nu de struinen in de duinen te verkrijgen? Bij de ingangen natuurlijk. Ja, bij de ingangen. Maar ook in het dorp ergens? Ja, en je kan op, op diezelfde site... ...kun je hem gewoon aanvragen... Hè? Dan kun je gewoon, ik wil graag uh, Struinen vier keer per jaar gratis oh, ontvangen. Het is allemaal gratis. Het is ja, omgevingsmanagement, hè, noemen we dat. Ja. <laughs> dus, uh, Jullie gaan er met, echt met de tijd mee. Hè? In, ja, internet en ja, zo. Ja, natuurlijk. En, uh, en uh, ja, om mensen enthousiast te maken over, voor, voor die mooie duinen. Dus, uh, en binnenkort, volgende week, vallen bij alle mensen die de Struinen wel thuis zullen krijgen, de nieuwe Struinen. Dingen vallen, vallen weer in de bus. Nou, hij ziet er weer uh, uh, gelikt uit, zoals je mag zeggen. Uh, leuke uh, dingen, mooie foto's van, uh, van vogels en van uh, Ja. ja. En een vogel die een vis vangt. Daar ja, gaat een heel mooi stuk ja die ijsvogel, ja. ja. Ja, mooi. Gerard, dan weer bedankt voor de komst. Graag gedaan. En, uh, altijd weer welkom bij ons. Oh, Oké, okay. dat doen ja. we graag. Dank je wel.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 Or does that to get old? Like making love and alcohol. Or that track you wrote that made him all dance on the dancing flow. But the dancing flow, it ends at four. when the dancing people have to go. And there's nothing left for you to roll. And home. The sun don't shine at night. Oh, no, it don't. If only you were just. I was from a broken home to explain the fact I'm cold and alone, but my family's golden, so it's probably just my own fault again. I wish those seven birds came back and told me why this earth is right, 'cause it ain't sink what we deserve and get. Or do you think that we should work on that? Sunday evening, Monday's eager to kill me like he did last week. I'm not the guy you think you need, I wish that you stop missing me, and stop distinguishing you and I, but we are the same, you're in my mind, but rain places the snow, that's just pretty fucking lame, yeah. The sun don't shine at night, oh no it don't, if only you would just open your eyes. Dus trek je spullen uit de kast, factor dertig op je bad, vergeet het buitenland. Want wat is mooier dan weer lekker bakken aan ons strand. Hapje, je zijn er bij de hand. Wie ook wat je bent, smeer je in aan elke kant. We gaan voor de zon en voor het strand. Naar zandvoort aan de zee, het is er echt oké. In de het strand van Hedermand. Slenteren langs de boulevard, visje eten aan de kar. Kroketje en een frietje scoren op het plein. Door de straatjes kuieren, terrassen om te luieren, pappas en een glaasje wijn. Het is hier aan de kust gewoon een werelds paradijs, voor modeshoppen kan je het terecht. Ontbijten, lunchen in het centrum of een bakje ijs, het goede leven, ja, bestaat hier echt. Voor de zon en voor het strand naar zand post aan de zee. Het is een echt oké: okay. de super gave strand van Nederland. Feesten dansen in het zand. Lekker eten aan het strand, met vrienden of je nieuwe vlam. Wat wil je nog meer? Muziek hoor je ook overal, van bands of van een festival. Een heerlijke sfeer. Oké, de zon strand. Uh, gespeeld en uh, ik heb hier een keurig uh, hoesje staan, Zandvoort aan zee. Goedemorgen, ja. Han Kruiswijk en uh, Rob. John, John Robben. Goedemorgen. Um, Goedemorgen. Gisteren was de première. Ja, was heel leuk. Ja? Ja, was leuk. Heel veel mensen hebben geluisterd, natuurlijk, en uh, ja, en het, het hoort ook goed aan, gewoon. Um, ik ben al een beetje uh, verrast, want je vertelt zelf al dat het eigenlijk een heel oud liedje is. Ja, het is eigenlijk, uh, nou, het het verhaal is eigenlijk zo dat ik zo'n beetje enkele jaren geleden op zoek ben gegaan. Ik heb zo'n beetje 30 jaar in de muziek gezeten. En toen was ik aan het, ja, aan het zoeken wat er nog eigenlijk nog over is. van opnames die ooit voor mij zijn gemaakt. Nou, toen kwam ik naar, naar ongeveer zo'n beetje 45, jaar bij hangen. En toen heb ik hem benaderd. Ik zeg: Heb jij voor mij nog oude opnames? Ja, dat Hanne, en die, uh, en die had ik ook. Wat, wat doe jij in de muziek? Uh, ja, is dus een beetje... Uh, in het uh, vroege stadium hebben we onze jeugdhonden Plastic People beleefd. Een band waar we ook bekend mee zijn geweest in Nederland en daarbuiten. Maar dan praat ik over 1969 tot 1974. Oh ja. uh, alleen wij waren allemaal uh, van die brave mensen die een baan hadden. Dus we hebben dat niet voortgezet. Aan de, andere kant, aan de ene kant uh, heb ik een baan gehad in de uh, wetenschappelijke uitgeverij. Hmm. Maar de rode draad is altijd muziek geweest in mijn leven. En over de jaren heen heb ik een studio opgebouwd... Uh, die, uh, waar dit ook uh, is uh, geproduceerd, opgenomen. Oh, hoe, hoe kom je dan nog in het, in het archief van, uh, van John? Van ik, Rob, sorry? Van John. John, ja. Ik, ik nee, alles, wat, uh, alles wat ik gedaan heb, dat heb ik uh, bewaard en gedigitaliseerd. Okay. Ik ben een typische... Archivaris zou je kunnen zeggen. En, uh, maar en het is fijn dat als hij er dan naar vraagt dat het dan is. In dit geval uh, denk ik dat John wel kan vertellen hoe het uh, begon. Ja, nee, ja. Ja, nadien... het, het, het verhaal, dus het, het, het zomer, hè, dat, dat was het ook... En toen, zei ik, euh, toen vroeg ik aan Han, kunnen wij hier iets mee? Ik, ik woon nou een beetje, zo een beetje zes jaar in Zandvoort, ik heb het ontzettend naar mijn zin. En toen dacht ik bij mezelf, goh, is het niet leuk om een, een nummer te maken voor, van en over Zandvoort? Nou, toen heb ik aan Han gevraagd, kunnen wij hier iets mee? Toen heeft Han de, de muziek helemaal herschreven naar ja, nu, zeg maar. Nou, en toen... Euh, en, we samen dit, uh, en gespeeld, gespeeld ook. En ook uh, ingespeeld, opnieuw ingespeeld. Nou, toen, toen is die ik, uh, dit ontstaan. Je, je zei net tegen mij, uh, ik heb het origineel op je telefoon zitten. Ja. Misschien dat je het toch Ietje even van? gaat proberen. En dan gaan we gewoon uh, via de microfoon uh, proberen. Ja, dat Want, is leuk. Ik, ja. ik vind het al interessant om het verschil te horen. Zeker omdat Hannem uh, nou, het helemaal, zit... uh, helemaal herschreven heeft. Daar zit ook echt heel, een tientallen jaren tussen, als je daarnaar luistert. Ook, ook uh, voor jou als, als, als producent, je van, ja, ik, ik, ik zie verschil in... Uh, in... Nou, vooral als, ook als muzikant, dat het in fase gaat. Uh, um, als we nu uh, kijken naar wat er in de jaren 50 werd gespeeld. En, uh, ik ben oud genoeg om daaraan deel te hebben genomen. <laughs> ja. Ja. Maar wat toen werd gespeeld. En dat je ziet dat er een aantal dingen overblijft. En aan de andere kant uh, een hele hoop ook echt oud wordt. Zo denk ik ook dat de Beatles een keer tot klassiek worden verklaard. Maar dan zijn we 30, 40 ja, jaar verder. Zoals ja. Mozart ook een keer klassiek ja. is verklaard. We gaan een stukje ja. luisteren. Oké. Okay. Mag ik luisteren? Grappig, hè? Ja, ik, ik, ik, ik heb er toch wel wat in. Jawel, hè? Ik hoor echt wat, wat, wat, dat dat ding op muziek hier. En dan, maar eigenlijk de, de, de hoofdmelodie komt er toch wel een beetje uit. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja? Oké, okay, dankjewel. Okay. Dat is ook de reden dat... Uh, uh, uh, we presenteren ons onder de naam Future of the Past. En uh, in, inderdaad hebben sommige dingen een toekomst en die in het verleden lagen. En dat is met dit ook precies gebeurd. Nou, als je ziet dat dit is opgenomen met een gewoon vierkanaals recordje eerder ja. tijds... Ja. Dan, dan valt het nog mee. Maar als je ziet wat je tegenwoordig met een compacte studio kunt... dan sta je zelf soms ook versteld. Nou, heb je die, die hele techniek ook een beetje uh, meegevolgd? Ja, van het begin af. Ja? Het is begonnen met uh, in de studio GTB in, uh, in Den Haag. Daar stond het Mellotron. En uh, dat was een bijzonder instrument, eigenlijk voorloper van de synthesizer. Mm -hmm. En ik ben nog altijd, erg geïnter hoewel mijn opleiding klassiek is, uh, erg geïnteresseerd geweest in die ontwikkelingen van muziekinstrumenten. En ja, dan krijg je dat, dan volg je de techniek en dan, dan krijg je uiteindelijk nog een keer dit ook. <laughs> ja, toch? <laughs> well, ik kan me voorstellen dat je met de vier spoors uh, opname bezig bent, zo klassiek. En als je nu die studio ziet met ongeveer uh, 300 nee. knoppen. Ja, nee. Dat is thuis niet zo. Is in de studio niet zo. Zijn er zijn maar een paar knoppen. Oké. Okay. Zo compact is het geworden. Maar ik heb nog wel wat foto's dat ik mijn hele huis zowat heb volgebouwd met dat. <laughs> ja, ja, ja. Omdat we het allemaal. Uh, ja. Allerlei knopjes uh, hadden. Ja. John, wat is de bedoeling van de CD? Nou, eigenlijk is het gewoon. Uh, ja. Voor de. Voor Voor het. Gaat die, nog, gaat, die, gaat die verspreid worden? Ja, ik heb hem uh, um, in, in kleine oplage hebben we hem, hebben we hem uitgebracht. En hij is ook, uh, ook beschikbaar, uh, de, dus gratis, voor, voor de horecaondernemers. Oké, okay, dus en, je kunt hem uh, uh, bellen bij jou? Krijgen, bij, ja. En hoe, hoe krijgen ze die? Nou, via, uh, via, via Henry en Jansen okay. hebben, uh, hebben we dat zo af, afgesproken. Dus als zij er een willen hebben. Wat ik wel nu al gedaan heb, dus uh, een rondje gemaakt... In iedereen, ja, bij mij om de hoek, heb ik er al een gegeven. Oké, okay, dus uh, als mensen hem willen hebben, kunnen ze dat via Jons, kunnen ze hem krijgen. Ja. En uh, ja, dat wordt het. Nou, we gaan hem ook uitdelen. En hij is opzettelijk gratis. Ja. Gewoon omdat we er zelf veel lol aan hadden. En aan de andere kant hopen dat mensen er ook plezier aan beleven. Dat dus ze vrolijk van worden. Nou, natuurlijk vrolijk. Dat week, is het, toch? Ja, toch? Ja. Ja. Zijn er nog meer projecten te verwachten of is dit nu even rustig? Nee, er is nog wel wat, uh, wat, wat meer, maar dat okay. is wat zwaardere kost. <laughs> Oké, okay, ja. nou dan kom graag weer langs met, uh, met zwaardere kost. Ontzettend bedankt voor de komst en voor het je mooie lief. lied. Dankjewel. Graag gedaan hoor.